Vijf uur in ons ree met het NOS-journaal. De Liberaal-Democraten in het Europarlement eisen dat de PVV het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen onmiddellijk sluit. Voorzitter Verhofstadt en de Europese fractieleiders van VVD en D66, Van Balen en In het Veld, hebben de website in een verklaring veroordeeld. Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair en een politieke partij onwaardig. Een vliegtuig met aan boord het lichaam van de overleden zangeres Whitney Houston is vertrokken uit Los Angeles. Het zou op weg zijn naar de staat New Jersey waar ze woonde. In New York staat voor vrijdag een herdenkingsdienst gepland in een stadion waar plaats is voor 18.000 mensen. Waarschijnlijk volgt de begrafenis kort daarna. Waardoor Whitney Houston is overleden is nog altijd niet bekend.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 De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft geen geld voor een project waarbij de VS en Europa samen robots zouden sturen naar Mars. De NASA had beloofd om ruim 1 miljard euro te betalen, de Europese ruimtevaartorganisatie ESA iets minder. Nu Amerika afhaakt, kan Europa het project misschien voortzetten met Rusland. De Russen willen graag naar Mars, maar onlangs raakt een raket naar de planeet uit koers. Door het rookverbod in cafés, restaurants en op het werk zijn rokers thuis niet meer gaan roken. Uit een Europees onderzoek is gebleken dat juist het omgekeerde het geval is. Mensen gaan de tuin in of voor de deur staan en roken per saldo juist minder thuis. Sinds de rookverboden in Nederland steeg het aantal rokers dat binnenshuis geen sigaret meer opsteekt met 28 procent. In Duitsland zelfs met 38 procent. En dan het weer... Het is vandaag bijna overal droog. Er is ook af en toe zon, middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer nacht of eigenlijk goedemorgen zeg ik meestal in het, in het laatste uur van 'Dit is de Nacht'. Want ja, om vijf uur noem je toch eerder weer morgen dan nacht. En in het laatste uur gaan we luisteren naar muziek en we gaan praten met twee hulpverleners uit het buitenland. Nederlanders die, die een tijdje geleden zijn geëmigreerd om ergens anders op deze wereld mooi werk te verrichten. Dat allemaal vanaf half zes, maar de eerste half uur gaan we nog lekker genieten van muziek. En we beginnen met het nummer Day by Day. Go your way Look back on the back Strong again, lift my head. Many times I've been told all this talk will make you go. So I'll close my eyes, look behind, I'm moving on, moving on. So I'll close my eyes. And look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through force again. Smile again, smile again. So I strong again I lift my head Many times I've been told All this talk can make you move. So I go ...van Michael Kiwanuka. Het uh, volgende nummer waar we naar gaan luisteren... ...dat is van uh, een, een tweetal artiesten... ...namelijk John Lee Hooker en Carlos Santana. En die Carlos Santana vervulde in 1990 een gastrol... ...op de succesvolle titelsong van John Lee Hookers album. En dat, uh, dat titelnummer heet The Healer... ...volgens veel het hoogtepunt van zijn loopbaan. En op dat album werkt hij ook nog samen met uh, Bunny Raid... Robert Cray, maar dus ook met Carlos Santana en het nummer De Healer... bereikt de negende plaats in de Nederlandse hitlijst. 1990, we gaan er nu naar luisteren.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 Never let you go So picture all the best things in life That's what love looks like oh, oh, oh. That's what love looks like Ooh. What love looks like alle nummers over liefde die passen extra goed bij deze dag. Deze Valentijnsdag, dinsdag 14 februari 2012. Zometeen uh, na uh, het volgende muziekblokje gaan we beginnen met het item Focus op de wereld. En daarin praat ik met twee christelijke hulpverleners die actief zijn in het buitenland. Eentje in Egypte en eentje helemaal in Haiti. Uh, beide verrichten daar mooi werk, weer van een hele andere categorie. Ook, uh, dus erg verschillend en erg interessant, ook vanwege de actualiteiten daar. Bijvoorbeeld uh, wat er, het, het voetbalincident wat heeft plaatsgevonden onlangs in Egypte, die verschrikkelijke wedstrijd, waarbij er meer dan uh, 70 doden zijn gevallen. Nou, ook daar gaan we over praten. Uh, met, uh, met deze Nelly die daar werkt. En uh, nou, dat, dat komt allemaal later. Die gaan we zo meteen, zo meteen bellen. Maar eerst hebben we nog muziek. En we beginnen met het nummer. Nou ja, als u nog niet uh, wakker bent, dan wordt het nu wel. Want we beginnen met het nummer Dancing in the Street. Dit is de nacht, de EO. Ik heb de mensen uit het dorp gedag gezet. Het is half zes ochtends en mijn bus vertrekt. Ik heb mijn rugzak naast me neergelegd en daarna het geluid van stilte opgezet. Ja, ik ben onderweg en als ik door... Ben weg, weg, weg. Ik ben onderweg, onderweg, onderweg Ik ben onderweg, onderweg, onderweg Maar eindelijk onderweg Nu ben ik eindelijk onderweg Verstaal dagenlang geen woord meer om me heen Deze bus zit vol heb ik stil aan uitgezet. De stoel waar ik op zit is nu ook mijn bed. Ik ben onderweg. En als ik door het raam naar buiten kijk, schiet de dorpen snel voorbij. Weet hier overal goed, want ik snap er eindelijk niks meer van. Ik tel zij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 Begin to find Things aren't always Just what they sing I wanna Turn the whole thing upside down I'll find the things they say Just can't be found I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance To Mother Nature's song This world keeps spinning Oh altijd in ieder geval erg rustig van wordt, Jack Johnson, een oude surfkampioen die, uh, nadat hij uh, op de een of andere manier niet meer kon surfen, maar muziek ging schrijven en daar minstens net zo succesvol in was. U luistert naar uh, Dit is de Nacht en wel naar het uh, laatste half uur en mocht u een beetje een vaste luisteraar zijn van het programma, dan weet u dat we in dat laatste half uur altijd uh, bellen met twee hulpverleners die uit Nederland naar het buitenland zijn vertrokken om daar mooi werk te verrichten. En, uh, de rubriek noemen wij Focus op de wereld en vandaag spreek ik met twee hulpverleners, eentje uit Haiti en eentje uit Egypte. En ik begin met Robert de Vries uit Haiti. Robert, goedemorgen. Hallo, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, bij jou is het, uh, de, geloof ik, midden in de nacht nu of zo, hè? Het is voor mij nog uh, maandag, maandagavond. Het moet nog twaalf uh, uur worden. Het moet nog twaalf uur worden. Kijk. Ja. Ja. En, en waarschijnlijk lekker warm. Lekker, ja, het is weer lekker warm. Het is hier ook uh, de winterperiode, maar het is nog steeds lekker warm. Ja, en wat is dan lekker warm? Uh, ja, tegen de 30 graden, zo'n beetje. <laughs> zo het wel lekker, ja. Ik, ik, ik stond vorige week op een snowboard uh, in Zuid-Frankrijk met min 25. Toen, ja. uh, to, toen verlangde ik af en toe even naar dat soort temperaturen. Ja, het is... Uh, Ach, wij, wij, wij vinden het ook uh, aan de andere kant wel prachtig om te zien. En dan vlangen wij weer naar de temperaturen die er in Nederland waren. Oh ja? Ja, want hier hebben we natuurlijk net het hele... Het is net aan het dooien, maar vorige week stond iedereen op de schaats hier. Dat, uh, dat is voor jullie een droom, denk ik. Ja, zeker weten. Zeker weten, ja. Was, was jij een schaatser uh, vroeger? Uh, niet, niet echt een... Uh, ik, ik zelf niet, maar mijn vrouw, uh, mijn vrouw wel. En ik heb zelf ook wel geschaat. Mijn vrouw zit... Of een echte vriest is, dus dan weet je het wel, hè? Oh ja. Ja, dat klopt, ja. ja. En, en je hebt dan ook waarschijnlijk het nieuws rondom de toch wel aardig gevolgd. Ja, zeker weten. Daar zaten we met een neus bovenop, om het zo maar te zeggen, ja. En dat is dan wel fijn, als je hier uh, in je korte broek rondloopt. Waar, waar waarschijnlijk nog niemand ooit van een schaats gehoord heeft. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, zeker. Ja. En, en heb je, heb je het EOI-journaal nog gezien? Nee, niet gezien. Uh, Nee, Nou, dat was een, een, een spontaan programma wat opeens op de buis was. Maar goed, het was oh, uiteindelijk okay. allemaal voor niks, want de hele tocht is op het nippertje niet doorgegaan, omdat uh, hier en daar het ijs echt te dun was. Ja, maar het, toch hebben we heel vies, uh, redelijk, redelijk wat vries wel gereden, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, ja. ja. Ik heb ook een collega die heeft hem afgelopen zaterdag uh, gereden. Die was, ja. die was helemaal kapot, maar het, het was wel te doen. Maar ja, voor, voor, een, voor een paar individuen wel. Maar als je zoveel honderd man op het ijs zet, dan, dan kon het bijna niet goed gaan. Ja, mijn dochter en uh, schoon, schoonzoon uh, hebben ook hele stukken gereden. Dus uh, die, die hebben zich wel uh, vermaakt, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb dus zelf, omdat ik, ja, ik was op wintersport. Uh, dus ja, ik was aan het snowboarden in plaats van schaatsen. Het was een beetje een, een welvaartsprobleempje. Maar uh, daar heb ik helaas nog geen schaatsen uh, aangehad uh, dit, dit jaar. Nee, nou ja. Misschien, misschien, misschien komt er nog wat. Misschien komt het nog, dat is waar, ja. Maar jij bent, uh, jij bent daar in een hele andere omstandigheden aan het werk. Je zegt het net al, het is nu bijna 12 uur en nog steeds bijna 30 graden. Uh, ja. Haiti, uh, de meeste luisteraars zullen meteen denken aan uh, de aardbeving van nu alweer twee jaar geleden. Wat, ja. wat gaat dat snel, hè? Ja, dat uh, schiet, schiet weer op. Maar bij ons nog wel uh, in het geheugen, als zoals het gisteren gebeurt. Ja, echt waar? Ja, zeker weten. Daar blijft wel bij hoor. Oké. Okay. En is er, is er, ja. heb je al het idee dat er echt iets... Uh, ja, hoe zeg je dat, weer, weer opgebouwd is in die twee jaar? Of, of voelt het nog wel alsof je nog maar net begonnen bent? Nou, er is, wel, er is best wel veel gebeurd aan de ene kant. Er is natuurlijk best wel veel opgeruimd en gedaan. En, uh, als wij op, op plekken komen waar we verder niet geweest zijn... dan zien we echt wel veranderingen en zo. Uh, maar aan de andere kant blijf je toch in het... In het... Aan een moedige leven. En uh, daar, daar, daar, daar zie je natuurlijk elke dag hiervan mee. Ja. En, en, en dat is ook waarvoor je hier bent. Ja, want, want kun je eens uitleggen waarvoor jullie precies daar zijn? Ja, um, um, natuurlijk, natuurlijk om, de om, om de boodschap te brengen. Om de boodschap te brengen. He, om het evangelie te brengen. Ja. Uh, dat, is, dat is nummer één. En daarnaast uh, dat kun je goed doen uh, doord, doordat, je, doordat je hulp biedt. Uh, vooral aan, aan kinderen. We zijn vooral bezig met kinderen. Uh, en naast, naast dat is de uitbeving natuurlijk gekomen en heb je heel veel uh, praktisch werk, het bouwen van huizen uh, en, en, en nog steeds het uitdelen van voedsel, wat natuurlijk altijd, uh, altijd door zou gaan in, in Haiti. Ja, en, en ligt bij jou nog ergens de nadruk op qua werkzaamheden? Wat mij persoonlijk is uh, is op dit moment een nadruk bij, bij het uh, bouwen van huizen. Die dus, uh, dat is ook praktisch afgerond, maar daar komt nog steeds weer bij kijken dat je uh, aan het bouwen bent met, uh, met, uh, met kerken, met depo's, uh, voedselvoorraden die we kwijt moeten, waar we een grotere depo's voor maken. En zo ben je altijd druk, druk, druk met bouwen. Ja, en, en moet ik me dan voorstellen dat dat gewoon de doelstelling is om uiteindelijk uh, iedere bewoner weer in een huis te krijgen, dat die huizenbouw bekostigd wordt door al die... Uh, en uh, al dat noodgeld wat gestort is twee jaar geleden? Uh, bij, bij ons wel, bij ons wel. Uh, maar wij, wij hebben geen deel aan al, dat, uh, aan al dat geld. Hoe bedoel je dat? Uh, wij, wij werken uh, voor een Amerikaanse organisatie. Ja. En die, die organisatie die heeft uh, zijn eigen achterban, om het zo maar te zeggen. En mm -hmm. die hebben uh, heel, veel, heel veel geld gestort, waardoor we uh, veel huizen konden bouwen en veel hulp kunnen bieden. Oké, okay. okay, maar is, is dat niet uh, met meer organisaties zo die daar werken? Want volgens mij is dat voor veel mensen is dat vaak onduidelijk hoe dat geld... wat, wat via die nationale inzamelingsacties altijd gestort wordt. Uh, of de, of dat nou, wordt dat nou aan organisaties gegeven of wordt het dan door, door de regering gebruikt? Of uh, Weet jij een beetje hoe dat werkt? Nou, of ik het beter weet, het, is, het blijft natuurlijk altijd een beetje een ingewikkelde manier gaan doen. Uh, wat, wat wij uh, wat we gezien hebben uh, na de aardbeving is dat dat geld echt wel uh, uh, gegeven wordt, maar dat we daar echt voorzichtig mee zijn. En dat vooral grote organisaties natuurlijk ook gewoon, uh, uh, ik, ik geloof als je in Nederland een voorbeeld kunt noemen, is Sportdate. Een hele grote organisatie die geld inzamelt uh, en daar ook mee aan het werk gaat en goede doelen. Maar een grote organisatie kosten natuurlijk ook geld ja, zelf. Het is niet alleen maar dat het geld 100% naar uh, het, doel, het doel gaat waarvoor het bestemd is... maar die, die, die organisaties moeten zelf op bestaan. Ja, dus de overheid uh, speelt ook mee. Ja, en daar gaat veel geld, uh, aan, als ik het zo mag zeggen, verloren. Hè? Ja, dat ja. klopt, ja. En, en zelf werk jij voor de organisatie Love a Child... Ja, hoe, hoe kan ik dat rijmen met, uh, met huizenbouw? Wat is dan de link? Um, ja, dat is natuurlijk een hele vreemde link. Maar um, uh, Love Child is een organisatie wat uh, in eerste instantie uh, als doel heeft om, om, om de kinderen te helpen uh, op Haiti. We hebben dan ook een, een, uh, een kinderhuis waar uh, een, een 70 kinderen uh, zijn. Ja. Uh, dat, is, dat is jouw hoofddoel. Daarnaast... Uh, ...hebben wij uh, rond 12 scholen waar 5.000 kinderen naar school gaan in totaal. Zo. Uh, uh, uh, uh, dat, dat is een, een vrij grote organisatie dus, dat, dat uh, echt voor het echt doel voor kinderen heeft. Maar doordat we uh, de aardbeving hebben gehad, is, is dat doel ook breder geworden en zijn we ook huizen gaan bouwen. Ja. En die 70 kinderen waar je het net over had, in zo'n huis zijn dat dan allemaal weeskinderen? Nee, dat zijn ook weeskinderen, maar dat zijn uh, vooral kinderen uit onerbarmelijke uh, omstandigheden. Dus uit, uit, uit omstandigheden, uh, ja, hele erge omstandigheden, uh, ondervoed, uh, ziek enzovoort. Uh, die zijn daar weggehaald en die zijn bij ons in, in het huis terechtgekomen. En daar zorgen we voor. Oké. Okay. kun je eens beschrijven hoe nou precies, uh, uh, hoe, hoe de sfeer zeg maar is daar in de samenleving? Ik ben er nooit geweest. Maar ik ben altijd benieuwd het is toch twee jaar na zo'n ramp nu, maar heeft de bevolking zeg maar echt weer ook een beetje de motivatie en de zin om er weer iets van te maken of is het toch nog een soort van neerslachtige sfeer? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. zijn trots mensen. Dat hebben we wel ervaren in de bijna vijf jaar dat we hier zijn. Mensen zijn echt. Uh, trotse mensen gaan altijd gaan altijd door. we uh, ja. zien, zien toch altijd weer uh, licht in de tunnel, om het zomaar te zeggen. Ja. Uh, ik, ik, ik vind het echt bijzonder. Ja. Ja, en en, en uh, zeg maar, wat, wat is precies jouw planning? Want je bent daar. Wanneer ben je daarheen gegaan naar Haiti? Uh, 2007. 2007. Nou, ja, we zijn nu. Uh, ja. Een jaar of vijf verder. Ja. ja. heb je dan, zeg maar, ben je met een bepaald doel daarheen gegaan? Van ik wil dit hier gaan doen? Of ben je heen gegaan met de idee van: hé, hey, zolang als ik hier nodig ben en, en mijn dienstbaar kan maken, dan blijf ik? Ja, wij, wij zien dat we geroepen zijn door God. En, uh, en uh, we hebben ook alles achtergelaten in Nederland. Uh, en, en zijn hier gewoon zolang die hier ons hier wil. Het dus... ja, punt eenvoudig, maar het uh, is niet altijd even eenvoudig. Dus, uh, niet even makkelijk. Uh, maar dat is, dat, is onze, dat is onze roeping. Dus Wij hebben ons, ons leven ervoor overgegeven. Oké. Okay. En kun je, kun je mij eens uitleggen? Ik vind dat het, uh, het zijn de meeste christelijke hulpverleners die ik spreek in deze rubriek... die hebben inderdaad een soort van roeping gehad. Ik, ik ben toch altijd wel benieuwd, hoe gaat het nou? Word je dan op een dag wakker en denk je, ik moet naar Haiti? Of is dat iets wat zich gaandeweg... Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Ja. Ja, ja op, het is wel op een dag gebeurd om het zo maar te zeggen. We waren in de kerk en er was een, een zendeling in de kerk die, uh, die bad voor de mensen die hem kwamen helpen. En dat, dat uh, voelden wij allebei dat wij dat moesten zijn. Uh, en, en dat zijn we ook uiteindelijk gaan doen. Maar dat heeft ons wel zeven jaar gekost om alles los te laten. Zeven jaar? En, uh, voor, ja, zeven jaar voordat we vertrokken zijn uiteindelijk. Zo, dat is een behoorlijke tijd. En, en waarom duurde dat zo lang? Ja. Ja, ik, uh, uh, gewoon omdat we ook voelden dat het een roeping was, maar uh, dat we wel zeker, weten, zeker wilden weten en we om bevestigingen vragen. En omdat we toen voelden dat het nog niet de tijd was, en tegen jaar later dus wel, uh, omdat we daar bevestigingen voor gevraagd hebben van de heer. Ja, en, ja dat, kost, dat, dat kostte inderdaad heel veel tijd voor ons. En is het dan ook zo, nu je daar een aantal jaar woont... dat je daar ook gewoon bijvoorbeeld een sociaal netwerk hebt opgebouwd... dat je daar ook vrienden hebt, want je laat zoveel achter in Nederland? Is, heb je dat weer een beetje op kunnen bouwen daar in zo'n andere omgeving? Um, ja en ja, nee, je hebt, wel, je hebt wel vrienden... maar dat is toch op de een of andere manier toch altijd een, een, een afstand, een, een verschil. Um, het zijn wel vrienden, maar het, het is niet zoals in Nederland. Dat is toch uh, heel anders. Daar kun je wel, dan kun je wel merken dat je een buitenlander bent. Is dat, niet, uh, is dat iets ook wat je mist of wat heel vervelend is? Ook uh, okay, weer okay, ja en nee. Dat is best wel jammer natuurlijk dat je hier niet echt uh, zegt. Nou, we stappen in de auto en we gaan even naar vrienden toe een avondje of zo. Mm -hmm. uh, dat kan ook niet. Dat is ook gevaarlijk hier op Haiti, dus we kunnen ook niet zomaar weg. En um, aan ja, de andere kant heb je nog steeds je vrienden van Nederland ook natuurlijk waar je mee, waar je mee chatten, waar je internet mee hebt. Ja, en geldt dat ook voor, uh, voor kinderen, familie? Uh, heb je daar ook veel contact mee nog? Ja, kinderen uh, hebben, hebben we toch wel redelijk contact mee. We hebben drie kinderen en, en mijn oudste dochter woont nog steeds in Nederland. We hebben nog een dochter die woont in uh, Brazilië voor, de, voor een jaar nu. Uh, en nog een zoon, uh, die woont in, je, 17, die, die woont 18 april, die woont in Oregon, in Amerika. Internationaal uh, gezin, zeg? Ja, ja dat is allemaal, uh, allemaal ver verspreid, ja. Zo. Hey, en, en wat staat er uh, bij jullie uh, momenteel op de agenda qua werkzaamheden voor, uh, voor de komende weken? Ja, we zijn uh, druk bezig met de planning nu om uh, te gaan bouwen aan een, uh, aan een groot depot. Um, een groot warenhuis, dat is het, 35 bij 100 meter ofzo. Uh, ik werken met Amerikanen, dus we werken hier met voet uh, <lacht> zullen dus We gaan ook even omrekenen, maar uh, ik wou 35 bij 100 meter. Een huh? groot, heel groot deco yeah. uh, waar, waar we voedsel in kunnen opslaan. Een uh, grote, uh, grote groep Amerikanen komen dan en uh, die bouwen dat dan uh, op met ons. Samen met de Haitianen, zodat ze daar van leren. Dus ja, daar zijn we het niet. En is dat dan uh, een voedseldepot als je nou worden voedselpakketten gebracht en die moeten vervolgens weer gedistribueerd worden? Ja, dat klopt. Ja, precies. We hebben dan uh, grote vrachtwagens, uh, grote containers, vrachtwagens die uh, dan komen die we lossen en dat uh, wordt daar opgeslagen. Maar dat is toch gewoon een proces wat al heel lang loopt sinds die aardbeving. Waar, waarom wordt er dan nu pas zo'n depot voor gemaakt? Ja, dit wordt dan nu. Dit koppel je nu met de aardbeving, maar het heeft eigenlijk niks met de aardbeving te maken. Het heeft met het land Haiti te maken. Um, Lovetjauw doet heel veel werk uh, in de bergen, vooral in de diepte bergen waar bijna niemand komen kan. We hebben daar uh, grote uh, auto's voor, speciale auto's voor die bergen in kunnen. Uh, en, en doen dus voedseldistributie aan de armen, armen der armen van Haiti. Dat staat eigenlijk los van de aardbeving. Dat is gewoon een taak uh, die Lovertje uh, op zich heeft genomen. En dat wordt uh, uh, steeds groter, die, die voedseldistributie. Uh, ja. Door, doordat we steeds meer hulp krijgen uh, van, van vrij grote kerken uit uh, Amerika. Kijk. Dat is, dat is op zich ja. goed nieuws. Ja, zeker weten. Ja. Maar is er. Ik, ik heb wel eens het idee bij, uh, bij zo'n land als Haiti. Ik vraag me wel eens af, zou dat land ooit ze maar. Uh... Uh, onafhankelijk kunnen worden van hulp? Of, of is het gewoon nou ja, gedoemd is, een verkeerd woord, maar uh, wat, wat voor gevoel heb jij daarbij? Is, is het een land wat ook echt op een gegeven moment op eigen benen zou kunnen staan? Uh, ik, uh, om heel eerlijk te zijn, ik woon nu vijf jaar. Uh, ik, ik denk niet dat Haiti ooit zelfstandig uh, zou kunnen zijn, maar ik ben hier ook niet om Haiti zelfstandig te maken. Ik ben hier meer om de individu, om de persoon te helpen. Ja. Uh, want ik ben daar te klein voor, zeg maar, om een hele land uh, te gaan helpen. Ja. Maar ik, ik, ik, ben, ik, ben hier gewoon, ik ben hier gewoon om, om de Haitian op zichzelf te helpen. Oké, okay. nou dat, dat is een mooie missie. Ja, ja zeker weten. Ja. Hé hey Robert, afsluitende vraag. Uh, het is uh, vandaag, uh, of tenminste voor jou over een, paar, uh, over, over een klein kwartiertje, is het 14 februari. Zegt dat jou nog iets? Uh, ja, uh, nu we met Amerikanen werken natuurlijk weer wel. <laughs> dat wordt even een bloemetje scoren. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat doen we hier dan niet, want dat is bijna niet uh, te vinden hier. Oké. Okay. Uh, maar uh, ja, ik, ik geloof dat mijn vrouw er wel wat aan doet. omdat ze dat klaar heeft gekocht en zo. Oh, wat En dat, dat uitdeelt aan onze kindertjes. Dus we zijn er, op die manier zijn we er wel mee bezig. Kijk. Nou, hey, bedankt voor jouw, voor jouw update vanuit, uh, vanuit Haiti. En, uh, ja. Een mooie Valentijnsdag gewerkt... maar nog veel meer uh, zegen en succes gewenst... Bij, uh, bij jullie werkzaamheden daar voor de stichting Love a Child. Ja, jullie ook. je God zegen. Dankjewel. Doeg, doeg, Dat was uh, Robert de Vries helemaal uit, uh, uit Haiti. Uh, een hulpverlening die daar uh, nou ja, dus al uh, een aantal jaren woont en werkzaam is. En iemand anders die, die, die verhuisd is naar het buitenland om daar mooi werk te doen... dat is Ginger. Ginger, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. We hebben jou aan de lijn in Cairo, in Egypte. Ja. En uh, ja, als ik aan Egypte denk, dan moet ik toch vooral denken aan Port Said... Uh, wat, wat, wat veel in het nieuws is geweest de laatste tijd. Ja. Die verschrikkelijke, voor de mensen die even niet weten wat er over gaat... die verschrikkelijk tragische voetbalwedstrijd... Ja. Waarbij er uh, meer dan 70 doden geloof ik zijn gevallen. Hè? Ja, klopt. Ja. Leeft dat in het land uh, nog steeds zo erg? Ja, ja heel erg. Het, uh, ik was zelf net in Nederland vorige week. Dus ja. ik was niet hier toen het gebeurde, maar uh, ik ben denk ik nu bijna ja, ben alweer bijna een week terug, maar ja, het leeft heel erg. Het heeft, uh, ontzettend, ja, het heeft er ontzettend ingehakt. En een uh, ontzettende domper uh, op mensen gelegd. Ja. En, als je dan ook, hier heb ik dan de verhalen gehoord, dan meer de details van wat er gebeurd is. En uh, nou, het is, het is vreselijk. Het is, uh, dat komt niet in het nieuws bij ons. Maar er zijn gewoon jongens, kinderen van, ik ga zo huilen hoor, uh, 14, 15 jaar gewoon naar beneden gegooid van de tribune. Van de tribune. ...te gek voor woorden. Dat is idiot. Vers Verschrikkelijk, ja. want, want ja. Ik, Is het nou net zo... Want ik, ik ken Egypte niet zo heel goed... ...maar is het daar net zo vreemd... ...voor zoiets om te gebeuren... ...als dat het in Nederland zou zijn? Want ik kan me niet voorstellen... ...dat zoiets hier zou gebeuren. Maar Egypte... Ik heb, ik heb zo'n verhaal gewoon ook nog nooit gehoord. Nee. Nou, weet je... Ik, ik, ik kan het ergens ook helemaal niet begrijpen. Dan, dan denk ik van... Je gaat eerst met z'n allen naar een voetbalwedstrijd staan te kijken. Mensen zijn hier ontzettende voetbalfanaten, weet je. Dat is, Er kunnen ze ook helemaal in kwijt en, en dat is echt allemaal fantastisch. En, uh, en dat je dan na zo'n wedstrijd je zo tegen je eigen volksgenoten richt. Dat, dat vind ik, dat is heel raar. Ja. Maar het is wel zo dat je hier vaak ziet dat er bij mensen onder huis toch heel veel speelt. En dat je uh, hier toch ook nog wel heel vaak, veel heel vaak, het is gewoon zo... ...een soort van clans hebt, of ja, tribes, wat is dat? Stammen. Ja. En, en, en clubs. En dan, en dan heb je gewoon een hekel aan elkaar. Ja. En dan ben, je bent van die bepaalde club en je hebt echt niks met die andere club. Kijk, en het zou mij ook niet verbazen dat bijvoorbeeld... Uh, ...na een, misschien een aantal jaar, dat toch weer, misschien wel weer wraak genomen gaat worden. Want dit, dit hou je bij je, weet je. Dit, dit dragen mensen binnenin zich... En er moet toch een keer ook weer wraak genomen worden. Zou ik me zo voor kunnen stellen. Ja, maar het ja. lijkt wel bijna een soort oorlog. Want kijk, de rivaliteit die kennen we hier natuurlijk ook wel tussen bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord. Ja. En, en die mensen gedragen zich ook niet altijd netjes tegen elkaar. Mm -hmm. maar, maar dan is er toch altijd op een gegeven moment komt er wel weer de ME of de politie om als het uit de hand loopt, om dan in te grijpen. Ja, nou die, die was er hier, er was hier politie, en maar die heeft gewoon niks gedaan. Die heeft het allemaal toegelaten. Uh, de lichten in het stadion zijn uitgegaan. Uh, hoe heet het? De muziek werd, werd uh, hard aangezet. Nou, toen konden mensen gewoon bezig om, uh, <laughs> om de andere partijen af te slachten. Dat, ja. erg, dat, dat zorgt er ook voor, denk ik dat je dat je helemaal niet veilig voelt in zo'n land dan. Of in ieder geval op dat soort publieke gebeurtenissen. Uh, nee, nou, en maar dat is heel raar. Want ja, ik ben zelf ooit. Ik ben, ik hou helemaal niet van voetbal, maar ik weet dat Ajax hier een keertje kwam spelen. Dus toen ben ik gegaan voor de lol. Want een kaartje kostte maar 1 euro of zo. Dan denk je, ja, dat moet je dan meemaken. Zo voetbalwedstrijd. Yeah. Nou, dat was fantastisch. Echt. Dus niet één druppel alcohol. Uh, uh, je, wordt je wordt gefouilleerd. Dat is ook zoiets. Je wordt altijd gecontroleerd op wapens. Yeah. Of uh, stokken. Nou, er waren heel veel jongens die hebben dan uh, vlaggen met uh, stokken. Nou, die moet je allemaal inleveren. Dus het is altijd heel veilig. En het was gewoon fantastisch. Ik had echt het idee van, dit is echt sport. Het yeah. is dus leuk. En uh, dus ja, wat er nu gebeurt, is echt heel raar. Is echt ja. heel raar. Ik heb ja. wel dan gelezen op, op, op nu.nl dat de beveiliging van die voetbalwedstrijden omlaag is gegaan sinds de, sinds de demonstraties vorig jaar. Dat, ja. dat zeg maar, de prioriteit ja. van beveiliging op voetbalwedstrijden daardoor is verlaagd. Ja, nou, ik, ik, zie, ik zie nergens beveiliging meer hier. <laughs> nee? Nee, nee. Het is. Het is uh, ik, ik bedoel, nee, na vorig jaar, na de revolutie van 25 januari. Uh, is het Holland achteruit gegaan hier. En kijk, de politie is van de straat. Je had hier altijd... Uh, de politie op elke hoek van de straat... zat wel een politiemannetje, één of twee. En die zijn allemaal weg en die zijn nog steeds niet terug... want ze weten niet hoe ze dat moeten organiseren, denk ik. En, uh, daarnaast... en ze is dan de nieuwe regering? Wat zeg je? Ze, weten niet, is dat dan de nieuwe regering? Ja, dat denk ik. En uh, kijk, het is ook zo. De politie werd altijd gehaat door hun wangedrag... Dus als die nu op straat komt, dan heb je een grote kans dat er, dan ja, dat er of weer mensen met de politie gaan vechten. En het is ook gebeurd dat de politie wel iets goeds wil doen, maar dat het weer niet gewaardeerd wordt. Of dat het. Weet je, dus het is allemaal heel erg lastig. Maar eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom er zo weinig beveiliging is en politie. Nee. nee. En is dat ook een beetje de sfeer die, die onder de bevolking heerst? dat Onbegrip? Uh, ja, onbegrip en uh, iedereen voelt zich ontzettend onveilig. Uh, mensen zeggen tegen mij ook van, nou, je moet niet meer de straat op s'avonds. avonds. En je moet niet meer, uh, hey, je moet echt thuis blijven. en uh, Er gebeuren ook veel berovingen, dus er worden mensen uh, gekidnapt, maar dat is vooral in het zuiden van het land worden mensen gewoon gekidnapt. En dan voor idioot hoge bedragen uh, worden ze weer losgelaten. Uh, ja, er gebeuren ook wel rare dingen, ja. Maar je zou dan bijna zeggen dat het oude regime beter was. Ja, dat, dat, er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Van oh, waren we meer onder vast nieuwe werk? Nou, dat is natuurlijk onzin. Want onder vast nieuwe werk was het ook niet goed. Nee. En uh, ik denk, ja, een land heeft uh, tijd nodig. Je zit in een overgangsfase en die is ontzettend moeilijk. En. Uh, ja, daar is tijd voor nodig, maar je hoopt gewoon dat het land de goede richting in gaat. Dat, dat hoop je heel erg, maar of dat gebeurt, dat weet ik niet. Nee. He, en dan even over jouw eigen werk, want jij bent al veertien jaar daar werkzaam, geloof ik. Ja, vijftien. Vijftien ondertussen alweer. Ja. He, als verpleegkundige, geloof ik. Of nu ja, als leidinggevende zo. dan? Ja. Verpleegkundige. Wat, wat, wat doe je precies? Want je werkt echt in Cairo, vlakbij het Tahirplein, echt het, het centrum van Egypte, zouden we kunnen zeggen. Ja. Uh, ik heb geholpen met het opzetten van een verpleeghuis voor ouderen. Ja. En, uh, en, en een thuiszorgproject, maar dat, dat loopt ietsje moeilijker. Uh, dus, dus dat we oudere mensen hulp geven thuis. Maar het verpleeghuis dat hebben we. Uh, is een plek dat uh, met 25 bedden voor oudere mensen die, uh, ja, die zorg nodig hebben. Ja. Die of niemand hebben die voor hen kan zorgen. Uh, of... Gewoon een beetje ja, gecompliceerde zorg nodig hebben. Ja. Dat, wat, wat mensen thuis niet kunnen geven. Want er is ja. daar, in Egypte is daar niet zo'n mooi opvangstelsel voor als dat het hier het geval is. Hè? Nee, beslist niet. Ja. beslist niet Nee, was het maar zo. Maar is, is er dan niet een soort, uh, die nieuwe regering, heeft hij nog een soort beloftes of zo? Hebben die plannen? Hebben die uh, ook, ook wat betreft de zorgsector? Wel, nee. Ik heb niks gehoord. Nee. Nee, beslist niet. Nee. Ja. Je zou nee, er moedeloos en... van worden. Wat zeg je? Je, je wordt er moedeloos van, uh, lijkt me. <laughs> nou, het, het is wel jammer. Maar ja, ik denk van goed, je gaat uh, gewoon door. Ja, ja, dat weet ik niet. Nee, ik, het zijn heel veel dingen. Ja, dat is wel eigenlijk apart. Denk ik. Er zijn veel dingen hier om moedeloos van te worden. Ja. Maar uh, ik denk maar, als je ziet ja, dat je iets doet waar mensen baat bij hebben en dat er mensen geholpen zijn, dat je mensen. Nou, een mooie oude dag kunt geven. Hè, en van het laatste paar jaar dat ze goed te eten, te drinken hebben, onderdak. Uh, en dat je families daarmee helpt. Ja, dan denk ik van, uh, nou dan, dan ga je daar gewoon mee door. Ja. ja. Omdat je juist altijd wel in, in, in gewoon levens van individuen. kun je altijd nog een verschil maken. Los oh, van de situaties. Zeker. Ja, hoor. Het is. Ja, nou wat die meneer net ook zei. van we doen maar. Hè, we zijn niet met hele grote dingen bezig. Ja. En uh, het, is, het is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar, dat, nou ja. Ja, ik ja, ben blij dat ik het mag doen. En uh, ja, het, het, we helpen toch mensen, ja. ja. Hey, en je bent, je zei het net al, je bent vorige week ben je in Nederland geweest. Ja. Uh, hoe is dat voor jou? Want je, woont, je zegt je woont al 15 jaar nu in Egypte Ja. En is dat niet heel gek dan om weer even in Nederland te zijn? Uh, ja, het was geweldig om familie en vrienden te zien. En uh, fantastisch. En ik... Ik zo op Schiphol Land. Dan denk ik van, oh man, wat is die fantastisch. Ja? Hè, ik kan nog genieten alleen van Schiphol als ik naar de toiletten ga. <laughs> <laughs> Echt waar? Weet je, denk, het is allemaal schoon en niemand dan die op mijn hoofd zeurt. Het is allemaal fantastisch. En het is schoon en netjes. En, en ja, en dan kom je weer hier terug. En dan aan een andere, op een of andere manier is het wel heel, weer gewoon. Je bent gewend hier. Maar toch ook wel weer schokkend hoor. Ja, het is, het is, het is vies. Um, altijd stof, je hebt altijd stof hier, um, ja. en de armoede, dat springt er dan toch wel uit. Ja, ja, dat hoor. contrast wordt dan weer extra zichtbaar. Ja, ja, ja, ja en dat en... is dan ook wel moeilijk hoor, want dan denk ik, dan ben je in Nederland en dan denk ik van, hé, wat klagen mensen hier, ja. weet je, en dan, en dan ben ik hier en denk van, oh, oh, oh, ik wou wat, wat zij hadden, dat ik de helft, de vierde ervan had hier. Dat je ja. ook echt een mooi huis kon bouwen voor, voor, voor, voor de ouderen, zou het toch geweldig zijn. Zou, zou je iedereen aanraden om een keer een land te bezoeken waar het, ja. waar het minder is? Ja, dat kan ik ontzettend aanraden. Of misschien, en misschien wel jonge mensen. Van, uh, gut, hè, als je een, een overbruggingsperiode hebt, ga iets doen in een ander land. Hè. Draai mee ergens een paar maanden of zo. Ik denk dat je er zoveel van kunt leren. Ja. Ja. Waardoor je misschien ja. ook bewuster wordt van je eigen welvaart. Oh, zeker weten. Ja. ja. En, ja. en, en is er wel iets, want je bent natuurlijk dan maar heel eventjes in Nederland, maar uh, kun, kun je een verschil merken met Nederland 15 jaar geleden en, en, en nu? Um, ja, gut, dat is wel moeilijk. Ik denk dat we rijker zijn geworden in Nederland. En, Ondanks uh, de crisis? Ja, ja. En mijn, mijn, ik, maar misschien is het dan ook zo dat ik dat niet voel hoor, die crisis, als ik in Nederland ben. Of ik zie het niet, laat ik het zo zeggen. Ja. En um, ja, nou, daar weet, weet ik niet goed genoeg op te antwoorden. Nee. Nee, nee, dat is misschien ook moeilijk te beoordelen als je maar even zo'n ja. korte tijd in Nederland bent. Ja. Wat staat er voor jou de komende, de komende, of de komende dag of de komende weken op de agenda? Is dat, is dat gewoon routinewerk? Uh, ja, en uh, routine, maar jij ja, hebt hier never dull moment. Dus het uh, <laughs> <laughs> is een erg uh, spannende routine weer. En, uh, maar, vertel eens dan, hoe, hoe ziet jouw dag eruit straks? Uh, nou, ik strap straks in de auto en dan ga ik naar mijn werk. Nou, het autorijden is hier een groot avontuur. Ja. En uh, even zien of vandaag, ja, ik, ik, ik, ik hou alles een beetje in de gaten, de zorg... En uh, ik, ik, moet een super, ik heb twee supervisors, die moet ik ook aansturen. En uh, mensen hebben hier een beetje moeite met werken als, uh, om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dus daar je, mag je mensen steeds weer een beetje op aanspreken. En uh, ze doen het fantastisch om het werk, hoor, moet ik echt zeggen. En uh, ja, kijken of die zorg goed gaat, of, of mensen genoeg te eten, te drinken krijgen... Uh, ik ga, gisteren heb ik met het personeel afgesproken dat ik weer wekelijks lessen ga geven. Ja, Bijlessen, zeg maar, over verschillende onderwerpen in de zorg. Um, ja, daar, daar ben ik mee bezig. Okay. Ja, en we moeten ons voorbereiden op moederdag. Want in maart is het hier de derde zondag in maart, moederdag. Oh, oké. Okay. En uh, dus dan moeten we weer gaan nadenken wat we gaan doen. En, en Valentijnsdag, bestaat dat niet daar? Ja, ook. Ja, dat is er ook. Ja. Oké. Okay. En heb ja. jij nog een, uh, een, een secret. Uh je geheime liefde? Nou, nee. Ja, de poes, die ligt hier nu op mijn schoot. Oh, ja. Maar nog geen mooie Egyptenaren tegen het lijf gelopen? Nou, nee hoor. Nee. Oké. Okay. Hey Ginger, bedankt voor jou voor jouw update uit Cairo. Uit Graag gedaan. leuk om je weer even te spreken. Oké. Okay, Fijne bedankt. dag. Ja hoor, dank je. Dag. Dit, uh, dit was Dit is de Nacht. Mijn naam is Reza Klamer en ik vond het erg leuk om vannacht uw gast hier te zijn. Zometeen uh, kunt u luisteren naar het uh, uitgebreide Radio 1 Journaal. Ik wens u een uh, mooie Valentijnsdag toe.